1 uur. Het NOS-journaal. Jan van de Putten. Goedemiddag. Ruim zes jaar cel voor Nederlandse verdachte Rwanda-tribunaal. Wegens genocide. Vrijspraak voor verdachten van Schipholbrand. En de A2 is dicht bij Nederweert Vanwege een grote brand. Er komt meer zon. Vooral in het noorden en midden van het land. Het wordt 4 tot 7 graden. In het weekend in de nacht en ochtend kans op mist. En later op de dag af en toe zon. Het wordt 5 tot 8 graden. En na het weekend wordt het 10 tot 14 graden. Eerst naar de rechtbank in Den Haag. Uh, daar is Yvonne Bassebia veroordeeld tot een celstraf van zes jaar en acht maanden. Veroordeeld voor opruiming tot genocide. Voor het Rwanda-tribunaal daar ze is de eerste Nederlander die die twijfelachtige keer te beurt valt dat je veroordeeld wordt voor genocide. Robert Bas volgt de zaak. Waar is deze Bassebia nu precies voor veroordeeld? Nou, om te beginnen, het is niet het rwanda tribunaal, maar het is gewoon de rechtbank in Den Haag geweest. En dat kan omdat zij gewoon de Nederlandse nationaliteit heeft... en daarom kon ze door een Nederlandse rechter worden veroordeeld. Haar rol is volgens de rechtbank heel duidelijk geweest... dat zij in de aanloop tot de genocide in 1994 in Rwanda... op bijeenkomsten van een nogal radicale Hutu-partij, de CDR... jongeren heeft aangezet, heeft opgeroepen om toetsies te vermoorden... En dat heeft ze meerdere keren gedaan. En, nou ja, en daarbij heeft ze dus een heel duidelijke rol gespeeld. Want de genocide kwam volgens de rechters niet uit het niets. Uh, de Hutu's werden systematisch uh, uh, aan de, de, de, de, de, de aangezet. Nee, de Hutu's werden aangezet tot geweld tegen de Tutsi's. En dat gebeurde systematisch. En nou ja, daarom is het opruimen een onmisbare schakel geweest in de gebeurtenissen die uitgemond hebben in de genocide in 1994. Genocide dus in 1994, dan lijkt zes jaar en acht maanden zo'n lage straf. Hoe kan dat? Nou ja, je merkt aan alles dat de rechters dat ook vonden. Maar ze konden niet anders. Want er was onvoldoende bewijs dat zij mede gepleegd heeft... de moorden die destijds zijn geweest. Dat ze mede plegen genocide, konden ze ook niet voor veroordeeld worden. En oorlogsmisdrijven, ja, daar zegt de rechtbank... daar was ook onvoldoende bewijs voor. Blijft over opruiing tot genocide. Nou, en daar gold destijds, ruim twintig jaar geleden... een maximumstraf voor in Nederland van vijf jaar... Dat kon nog verhoogd worden, de rechtbank, omdat ze het verschillende keren heeft gedaan, op meerdere tijdstippen dus. Toen kwam dus uh, de, uiteindelijk de maximumstraf die ze hebben op kunnen leggen is zes jaar en acht maanden. Tegenwoordig geldt een maximumstraf van 30 jaar en je proefde uit alles dat je rechters liever 30 jaar hadden opgelegd, maar dat kon dus niet. Hoe heeft zij gereageerd? Nou, de familie was nogal emotioneel. Er zitten heel veel familieleden, zaten in de zaal... en zitten nog een beetje in de zaal... want het is nog een beetje uh, aan het leeglopen op dit moment. Ze zat zelf uiterlijk onbewogen eigenlijk uh, naar de uitspraak te luisteren. En dat heeft ook meegespeeld, denk ik, met de hoogte van straf. Want ook tijdens het proces heeft uh, de rechtbank heel duidelijk geconstateerd... ze heeft geen enkele inkeer getoond, heeft geen spijt getoond... en ze heeft geen enkele empathie met de slachtoffers van de genocide. Ja, nou ja, de rechtbank kan niet meer opleggen dan zes en, jaar en acht maanden... maar liever hadden ze een veel hoger Straf opgelegd. Robert Bas bij de rechtbank in Den Haag. Snelweg A2, u hoorde dat uh, al eerder is afgesloten bij Nederweert vanwege een grote brand. Aan de lijn nu brandweerwoordvoerder Peter Bloemers. Wat staat er in brand, meneer Bloemers? Ja, goedemiddag. Om um 11 uur vanochtend is er een brand ontstaan in een varkenshouderij hier aan de Heesterweg in Nederweert. Op dit moment staan er uh, van de vijf stallen die hier liggen, uh, twee in brand. En met varkens erin? Ja, de eigenaar geeft aan dat er ongeveer duizend varkens in het bedrijf aanwezig zijn. Dus verdeeld over alle vijfde stallen. Hoeveel varkens er precies in de twee stallen die in brand staan zich bevinden, dat is ons nog niet bekend. Hoe dicht ligt dat bij de A2? Wat is de overlast die de A2 ervan ondervindt? Ja, ik sta hier bij het bedrijf en ik zie op een paar honderd meter afstand de A2 liggen. En de wind staat direct richting de snelweg, dus die rook trekt er direct overheen ja, die snelweg is dus nog dicht. Uh, is al enige, uh, heeft u al enig zicht op de ontwikkelingen? Weet u wanneer die brand, uh, u die brand onder controle heeft? Het is een vrij uh, grote en complexe brand... omdat de stallen aan elkaar geschakeld zijn. Uh, hij brandt nog steeds. En het ziet eruit dat we hier nog wel een, uh, een aantal uren aan de gang zijn. Ik wens u succes uh, bij de werkzaamheden. Peter Bloemers, dank u wel. Dank u wel. De Libiër die is aangeklaagd voor de Schipholbrand... is vrijgesproken door het gerechtshof in Den Haag. Bij die brand in 2005 in een cellencomplex op Schiphol-Oost... kwamen elf mensen om het leven. Libiër is twee keer eerder veroordeeld... voor het veroorzaken van de brand door een weggeworpen peuk in zijn cel. U hoort Mariette Mousseau van het gerechtshof in Den Haag. Het Hof heeft eerst op grond van alle onderzoeken geoordeeld... dat er eigenlijk niet een hele grote kans was... Uh, dat er brand zou komen door het wegschieten van een cheque.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 Een advocaat uit Waalre die vorige week in de buurt van zijn huis werd beschoten, wordt nu beveiligd. Advocaat Marcel S raakte bij de beschieting licht gewond door rondvliegend glas en een paar dagen later werd er brand gesticht bij zijn kantoor. De advocaat is ook verdachte in een onderzoek naar faillissementfraude en valsheid in geschriften en de politie heeft een bewakingscontainer bij zijn huis geplaatst. De acht academische ziekenhuizen stappen af van de plofkip in warme maaltijden. Als eerste is vandaag het Radboudziekenhuis in Nijmegen begonnen met scharrelkip... met twee beter sterren van de dierenbescherming. De academische ziekenhuizen stoppen vooral met plofkip... omdat ze het antibiotica gebruik in, vee, in de v-industrie willen tegengaan. Wakker Dier ziet het voornemen van de ziekenhuizen als een duidelijk signaal aan de supermarkten. Die stappen volgens de dierenwelzijnsorganisatie over op een halfbakken plofkip light. En zojuist zijn de, na, de nabestaanden van de vliegramp in Tripoli... bijgepraat door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Gisteren was al duidelijk dat menselijk falen de oorzaak was... Uh, dat dat vliegtuig van Afrika Airlines uh, crashte en neerstortte vlakbij Tripoli. Verslaggever Karin Alberts volgt de zaak. Wat voor vragen hadden die uh, nabestaanden, Karin? Ja, dan moet ik misschien eerst even zeggen dat wij van de media uh, er niet bij waren... op het moment dat de nabestaanden werden bijgepraat. Maar wij zijn na de nabestaanden bijgepraat door Tjewi Joustra... de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En ja, waar, waar de nabestaanden vooral benieuwd naar waren, want daar hebben we natuurlijk naar gevraagd... is hoe zorgvuldig is dat onderzoek uitgevoerd? Want het is toch gedaan door Libische onderzoekers. En ja, is dat dan wel helemaal goed gegaan? Gezien ook die burgeroorlog en alle moeilijkheden in dat land. Maar nou, daarop kon de Joustra zeggen dat het uh, een heel zorgvuldig... Onderzoek is geweest. Uh, ook omdat het, uh, zoals het altijd gaat in dit soort, uh, bij dit soort rampen uh, van internationale aard, dan zit zitten niet alleen maar Libiërs in het onderzoeksteam, maar in dit geval ook Fransen, omdat het een Frans toestel betrof. Ook Amerikanen. Uh, en Nederland heeft als waarnemer mee mogen kijken. De onderzoeksraad voor veiligheid heeft mee mogen kijken en zelf nog vragen mogen inbrengen. Dus het was ja, zorgvuldig uitgevoerd. En wat nog wel opmerkelijk was in het verhaal van Joustra is. Uh, nou ja, het is dus gebeurd door menselijk falen de co-piloot heeft de landing te vroeg ingesteld, ingezet, heeft dat niet gemerkt. En daardoor is zeg maar die, uh, dat toestel gewoon voor de landingsbaan ja, tegen de grond gevlogen in plaats van dat het uh, nou ja, uh, netjes op de landingsbaan terecht kwam. En wat nou zo opmerkelijk is, is dat een aantal weken daarvoor is precies hetzelfde gebeurd bij dezezelfde bemanning. Die zijn ook te vroeg gaan dalen. Uh, en normaal gesproken, als je dat als piloot opmerkt, want dan krijg je na afloop in je gegevens, uh, in je, in je de vluchtgegevens, zie je dat terug. Dan, en ze hebben toen ook een doorstart gemaakt. Uh, dus ze hebben toen wel op tijd gemerkt een echt een doorstart gemaakt. Maar nou, dat hadden ze moeten melden bij de autoriteiten. Uh, het is een doodzonde voor een piloot als hij zo'n grove fout niet meldt. En dat hebben ze dus niet gemeld. En waarom niet? En waarom dit nu een tweede keer is gebeurd en dit keer met fatale gevolgen? Ja, helaas, dat zal nooit meer te achterhalen zijn. Want ook deze piloten zijn omgekomen. De nabestaanden zijn geïnformeerd. De nabestaanden van die vlieger op in Tripoli. Verslaggever Karin Alberts. Demonstranten hebben in Berlijn voorkomen... dat een deel van de wereldberoemde Eastside Gallery wordt afgebroken. De gemeente wil op dat terrein van het kunstwerk... luxe appartementen bouwen tot woede van de betogers... vertelt correspondent Tim de Wit. Het gaat om een stuk van uh, 23 meter. Op zich een relatief klein stuk. Maar ja, voor alle kunstenaars en activisten... is het uh, natuurlijk wel een aantasting van het grote kunstwerk... Hè, dat voormalige stuk Berlijnse muur, wat daar nog staat. Ja, en dus zij zijn er onwijs op tegen. Die East Side Gallery is het langste originele stuk van de Berlijnse muur dat nog bestaat. Na de val van de muur in 1989 is die 1,3 meter lange uh, muur. Dat stuk is beschilderd door meer dan 100 kunstenaars. En de gemeente wil dat daar een stuk van afgaat. Dat moet wijken voor appartementen en dat willen ze dan ergens anders terugzetten. Sport. Het gaat natuurlijk over Theo Bos, die vanavond voorafgaand aan de wedstrijd van Vitesse tegen FC Utrecht herdacht wordt met een minuut stilte. Vroegere speler van de club uit Arnhem overleed gisteravond op 47-jarige leeftijd aan kanker. Bos werd Mr. Vitesse genoemd. Hij speelde heel zijn carrière voor die club. Bij Theo Jansen, speler van het huidige Vitesse, is de dood van Bos hard aangekomen. Jansen had deze ochtend een afspraak met hem. Inderdaad, ik zou vanmorgen daarin gaan. Uh, gisteravond uh, uh, hoorde ik dat het... Uh... Dat het helaas niet meer kon. Uh, maar. Uh, ja, uh, wat ik al zei net. Het, het is voor ons allemaal heel zwaar. Uh, maar het zwaarste is het gewoon voor zijn familie. En wij moeten er nu zijn om, om, om hen te steunen. Om uh, um ons best voor hun te doen, denk ik. En uh, ja, Theo, allemaal blijven herdenken zoals als Theo was. Uh, Mister Vitesse en dat zal hij altijd blijven. Wat is. Uh, toen jij dit verschrikkelijke nieuws hoorde. Wat was jouw eerste herinnering toen aan hem? Iets wat ik me heel goed kan herinneren is dat ik, dat ik geblesseerd ben geraakt. Dat ik mijn been brak. Uh, dat ik een jaar eruit was. En toen in een moeilijke fase zat zelf uh, persoonlijk. Uh, het moeilijk had. En dat Theo degene was die mij uh, er doorheen trok. Die met mij ging trainen. Die de zomervakantie uh, met, mij ging, met mij mee ging trainen. Om mij weer fit te krijgen. Veel met mij sprak. Uh, nou, hij heeft me wel een beetje wegwijs gemaakt uh, in het betaalde voetbal. En dat zijn dingen die ik, die ik altijd uh, onthoud. Vitesse heeft de afgelopen twintig ja, jaar een uh, ja, turbulente ontwikkeling doorgemaakt. Ups en downs. De um, laatste jaren ook weer van alles gebeurd hier. Maar Theo Blos Bos is en blijft Mr. Vitesse, een clubicoon. Hoe moet hij de geschiedenis ingaan? Uh... Ja, als het gezicht van Vitesse. Uh, ik bedoel, er is tribune naar hem uh, vernoemd. Uh, de, in, het, in het nieuwe complex die we nu hebben gekregen, het trainingscomplex... Uh, kun je niet om Theo heen. Uh, daar hangen foto's van Theo. Daar, de, de, in het krachtcomplex hangen, uh, he, daar staat zijn naam heel groot. Uh, ja, weet je, dat zou een heel groot standbeeld moeten komen voor die man uh, bij Vitesse. Want, weet je, hij is en blijft het gezicht van, van, van de club. En, uh, ja... Misschien moeten we de naam van het stadion veranderen of zo. Theo Jansen was dat in gesprek verslag, met verslaggever Vlado Veljanovski. Op de Europese kampioenschappen indoor atletiek in Groteburg... zijn de Nederlandse vrouwen vanmorgen goed begonnen op de meerkamp. En die houtkamp die volgt dat. Hoe is het met Ramo de Franse... en Nadine de Boer bij het hoogspringen gegaan, Andy? Ja, heel redelijk. Uh, geen persoonlijke records, maar wel goed gesprongen. Uh, Nadine Broersen 1,84 meter en Ramona Franse 1,81 meter. Dat betekent dat we een tussenstand hebben... na twee van de vijf onderdelen op de meerkamp. Eén uh, staat Maximova uit Wit-Rusland. Maar op de tweede plaats Nadine Broersen en op de vijfde plaats Ramona Franse. Dus dat gaat uh, uitstekend. We hebben al meer goede resultaten gezien. Uh, Madia Gafour die naar de halve finale gaat op de 400 meter. En datzelfde geldt voor Sharona Bakker op de meter hoorde bij de vrouwen, maar de mooiste prestatie tot nu toe voor de Nederlanders komt van Fabian Florant. Hij is een uh, hinkstapspringer, is geboren op Dominica, een uh, klein Caribisch eiland, en komt uit voor Nederland. Hij heeft een uh, Curaçaose moeder, en vandaar dat hij ook een Nederlandse nationaliteit heeft. En hij sprong bij dat hinkstapspringen 16 meter 69, en dat is een Nederlands record, en komt daarmee in de finale. Van de 22 deelnemers die er waren, uh, is hij bij de beste acht, oftewel op de vier de plaats, dat is heel knap. En komt uh, morgen in de finale uit bij het Springen. En dat uh, dient 1669, dus een mooi nieuw Nederlands record. Goed zo, Florant. Dank u wel, Houtkamp. Het is dus, uh, 13 over 1 geworden. Gelijk maar eens door naar de ANWB. Want Jolanda van der Velden weet vast meer over de A2. Die A2, ja Jan, die is nog steeds dicht. Uh, Eindhoven, Maastricht in beide richtingen tussen Weert, Noord en Nederweert. Rond 11 uur vloog daar een, uh, vlogen enkele stallen bij een varkenstal in brand. Het is nog niet bekend hoe lang het blussen en het opruimen allemaal gaat duren. Hangt af van onderzoeken naar luchtkwaliteit enzovoorts. Uh, verkeer tussen Eindhoven en Maastricht kan het beste zo lang omrijden via Venlo. In beide richtingen staat ook file zo die van oplopen tot 4 kilometer. Verder een aanrijding op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Bij knooppunt Holendrecht staat 3 kilometer. Daar is de reishoek dicht. En ook een aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander drie kilometer zijn twee rijstroken dicht. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een Nederlandse vrouw is veroordeeld tot zes jaar en acht maanden cel wegens aanzetten tot genocide in Rwanda. Verdachte van Schipholbrand vrijgesproken. En de advocaat uit Waalre die vorige week in de buurt van zijn huis werd beschoten, die wordt beveiligd. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met lunch.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 5 weken voor maar 10 euro. Ga naar nsc.nl slash next en ervaar het zelf. Kom nu schapruimen bij Mako el haarproducten 50% korting. Dit is Radio 1 en -E. Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vier bibliotheken in de gemeente Waterland komen in commerciële handen en daarom een werklunch met Theodore Leijers, algemeen manager van Carmark Bibliotheek Services. De afronding van de weekje in de praktijk. bij de plattelandsjongeren in Gelderland. En na half twee is er stand.nl. En de stelling dan, elke bezuiniging op de gezondheidszorg is uit den bozen.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 Ook de bibliotheken hebben het zwaar. Door de crisis en de bezuinigingen zijn er al heel wat vestigingen gesloten. En sommige worden met sluiting bedreigd. In de gemeente Waterland is dat niet anders. Toch is daar wat bijzonders aan de hand. De vier bibliotheken daar komen namelijk in commerciële handen. Een commerciële bibliotheek. Kan dat? Een werklunch met Theo Leijers, algemeen manager van Karmark Bibliotheek Services. Hartelijk welkom. Want u neemt die uh, vier bibliotheken daar over... Um, u bent al vanaf het begin af aan betrokken bij dat plan hè, van die overname van de bibliotheken daar in Waterland. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Nou, van het begin af aan, dat klinkt alsof het al heel lang uh, in de pijplijn zit. Dat is eigenlijk niet het geval. Uh, de gemeente Waterland heeft ons uh, vorig jaar benaderd met de vraag: zouden jullie voor ons een aantal bibliotheekvestigingen willen runnen? Uh, er moet bezuinigd worden. Er is dadelijk uh, nog maar de helft van de subsidie over die uh, de bibliotheken tot nu toe be ter beschikking kregen. Uh, wij zijn eraan gaan rekenen en we zeiden van nou voor dat geld kunnen we dat wat de gemeente het belangrijkste vindt inderdaad doen en dat is het uitlenen van boeken. Maar ze hebben daar vier bibliotheken. U gaat het voor de helft van het geld doen en dan kan het dus ook? Dat kan ook. Dat wil niet zeggen dat we alle dingen doen die de bibliotheek op dit moment doet. En wat dan niet bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld uh, mediacoaches uh, inzetten op scholen. Om uh, leerlingen van, uh, van basisscholen uh, wegwijs te maken in de nieuwe media. Dat is iets wat wij op zich wel zouden kunnen doen, maar dat zit niet in dit budget. Nee, dan moet, dan moet voor de gemeente zeggen. was het heel simpel. Hè. Het is een, een besluit dat door de raad genomen is om die uh, subsidie te halveren. Uh, ja, voor dat geld moet je dan op een gegeven moment keuzes maken. Ja. Maar laten we zeggen de. de, de het unieke selling point van een bibliotheek is dat daar een soortje boeken staat. Die kan je lenen, kan je mee naar huis nemen. Die breng je op een gegeven moment weer terug en iemand anders leent ze. Dat blijft gewoon in stand. Dat blijft in stand. Alleen het uh, grappige is dat dat uh, door de openbare bibliotheekwereld vaak niet meer gezien wordt als de core business. Ze vinden dat ze zich met allerlei andere dingen bezig moeten houden. En dat is op zich natuurlijk hun goed recht. Ja. Alleen, je ziet vaak wel dat gemeentes daar anders over denken. Ja. Um, even, even een paar concrete vragen. Uh, want je zou denken, nou in commerciële handen... Nou, zet u daar alleen nog maar bestsellers neer. Uh, al die moeilijke boeken, dat, dat leent, toch, leent toch niemand... dat kost alleen maar geld. Uh, wij hebben daar natuurlijk heel graag de boeken staan... die onze abonnees uh, graag lezen. Uh, we hebben op dit moment uh, een aantal Bibiobussen op de weg... Uh, toen wij daarmee van start gingen, vier jaar geleden, hadden we een collectie die ook niet goed afgestemd was op ons lezerspubliek. Uh, we hebben op een gegeven moment uh, onze abonnees gevraagd van, goh, uh, zijn er dingen, uh, type boeken die jullie graag meer zouden hebben? Nou, we komen bijvoorbeeld veel in, uh, in het Groene Hart. Mm -hmm. uh, daar worden, uh, met name door senioren natuurlijk, uh, veel familie- en streekromans gelezen. Die hadden we in het begin gewoon te weinig. Dus daar hebben we veel meer aan onze ja. bus gezet. Informatieve boeken, en met name informatieve boeken voor volwassenen. dat was veel minder behoefte ja. aan. Maar dus als, ik, ik als ik die, die bibliotheek straks in Waterland binnen ga... dan kan ik ook nog een heel ingewikkeld boek vinden. Van ja, een Amerikaanse auteur of zo. Of, uh, ja, tuurlijk. Ja, die staan er ook gewoon. Tuurlijk, en uh, als je het niet kunt vinden en je wilt zo'n boek toch lezen... dan kun je bij ons een aanvraag indienen. En uh, dan kijken wij of we dat boek aan kunnen ja. schaffen. Uh, kijk, het is ook wel voorgekomen dat uh, iemand een boek wilde herlezen wat hij 20, 30 jaar geleden gelezen had. Wat gewoon niet meer in herdruk is nee, en, okay. en niet meer beschikbaar. Ja, dan gaat het nee, natuurlijk nee, over. Goed, maar verder schaffen wij gewoon op deze manier boeken aan. Ja. En dan kunnen we dus voldoen aan uh, de wensen van onze abonnees. De contributie zal wel flink omhoog gaan, denken mensen dan onmiddellijk. Nee, zeker niet. Uh, in principe zal de pr contributie gewoon gelijk blijven. Ik wil nou niet gaan zinspelen op dat we die misschien gaan verlagen. Maar het is zeker niet de bedoeling dat we contributie omhoog gaat. Nee, maar misschien wel verlagen zelfs. Zou kunnen. Maar u moet toch ook geld verdienen. Waar, waar verdient u dan uw geld aan? U krijgt dan minder budget van de gemeente dan de eigenlijke bibliotheken? Een aantal dingen zullen we op een andere manier doen. Zo hebben we dat met de bibliobussen ook gedaan. Het was tot vier jaar geleden heel gebruikelijk in Nederland... dat er twee medewerkers op een bus zaten... Um, we hebben gezegd van, nou, als we een uitleenautomaat in de bus zetten, en we hebben één medewerker, he, medewerker is zowel chauffeur als uh, medewerker in de bus. He, ja. Dus hij helpt ook uh, de klanten, de abonnees. Um, dan kunnen we daar ook mee uit de voeten. En dat blijkt vier jaar na dato een uitstekende keuze ja. geweest te zijn. Het is zelfs zo dat dat ook door een aantal andere bibliobussen overgenomen is. Ja. Kortom, de, de, de, daar valt nog wel wat marge te, te, te vinden... waar u dan uiteindelijk wat aan kan verdienen. Uh, nog even hè, over de bibliotheek. Want ja, je kan tegenwoordig op allerlei manieren natuurlijk aan je boeken komen. Via het internet, via de tablets. Dus je hoeft niet eens meer fysiek een boek in handen te hebben. Mm -hmm. Wat voor mensen zijn daar nog steeds actief dan in die bibliotheken? Nou, in uh, de bibliotheken hebben nog steeds uh, ongeveer een derde van uh, de inwoners van Nederland als abonnee. Dat zijn vooral uh, jeugdleden tot en met uh, basisschoolleeftijd en senioren. En dat zijn precies ook de twee groepen die het minst mobiel zijn. En waarom dat wij het ook zo belangrijk vinden als Kamerbibliotheekservice. om dicht bij de abonnees te zijn. Dat doen we met onze bibliobussen al. Ja. En dat proberen we dus in de Gemeente Waterland ook te doen. door deze vier vestigingen open te houden. Thomas Ros staat hier bij u in de bibliotheek. Jazeker. Ja. Die is nu aan de telefoon, dag meneer Ros. Ja, hallo. Uh, succesvol auteur van uh, thrillers met name. Hè? Um, nou, u zult wel blij zijn met die actie om die bibliotheken daar open te houden. Nou, aan de ene kant wel natuurlijk, want het alternatief is uh, nog somberder. Maar uh, ja, ik, ik maak er meer een principe kwestie van. Kijk, ze zeggen wel het goed voorbeeld doet goed volgen of zoiets, maar een slecht voorbeeld doet dat ook. Uh, en ik vind het een absolute eerste, nou eerste, maar een morele taak van een overheid, ook van een gemeente, om die bibliotheken wel in stand te houden. Al, al, al dun je ze wat uit. Maar het punt wat nu gebeurt, is dat ze daarin uh, een mogelijkheid zullen zien om het uh, nog breder te gaan aanpakken naar de... Nou, de privatisering zal ik maar zeggen, hè? want deze vier in Waterland, ik ken ze heel goed. Uh, ja, dat is dus maar een begin. De okay. gemeenten die er zo hard moeten bezuinigen zullen daarin een voorbeeld zien en zeggen oké, okay, dat gaan we dan ja. ook doen. En uh, hoe nobel het initiatief ook weer is hoor, van meneer Doreleijers, het betekent natuurlijk überhaupt een verschaling van het boekaanbod. U zei het zelf al, je ziet het in andere sectoren ook, je ziet het in de boekhandel ook. Men gaat naar de bestsellers toe en dat betekent inderdaad een verschaling van het aanbod. Ja, maar he, daar zult u geen last van hebben volgens mij, want die wordt veel gelezen. Nou, ik, <laughs> ik, ik vraag me bijvoorbeeld af, maar nu, nu ga ik over mijn eigen belang praten, dat was niet de bedoeling. Maar kijk, wij auteurs krijgen sinds een aantal jaren, en dat is alleen maar goed leengeld bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus uh, de overheid checkt het steekproeven hoeveel je wordt uitgeleend. Nou ja, er zit een bepaald maximum aan, maar je krijgt een aantal duizenden euro's uh, als je goed wordt uitgeleend per jaar. Ik weet niet of dat nog in stand wordt gehouden. Ik weet wel zeker dat een andere bron van inkomsten voor auteurs... maar wat ook prima is voor de bibliotheken... want het zijn niet alleen uitleenscentra, dat zijn ze absoluut niet meer. Uh, dat wij veel lezingen houden in de bibliotheken... dat is aardig voor ons, om onze nieuwe boeken aan te prijzen. Maar je ziet aan de belangstelling in bibliotheken altijd... nou ja, een auteur kost geld om te komen. Ik denk niet dat dat meer in Waterland zal gebeuren. Oké, okay, nou dat gaan we zo nog even aan meneer Dorelei voorleggen. Uh, maar u, uh, uw bezwaar is vooral uh, aan, de, uh, aan de gemeentekant gericht... Ja, om dat, kijk, omdat het natuurlijk inhoudt, uh, meneer Doorijs heeft het ook over het personeel van biblio-bussen. Ik, ik, ik, ik heb lang in Waterland gewoond in het plaatsje Middellie, altijd een biblio -bus. Het is een heel klein aanbod in zo'n ding, maar de medewerkers zijn niet gekwalificeerd. Hij kan onmogelijk dezelfde salarissen aan goed opgeleide bibliothecaressen en bibliothecaressen uh, mm -hmm. betalen... Als hij met dit budget van, ik meen, 180.000 de helft, dus door moet gaan. Dat bestaat niet. En als iemand goed chauffeert, dat wil ik wel geloven. Maar is dat niet iemand die, nou ja, ook een voorlichtende taak heeft, met name die jeugd? Uh, boeken kan aanbevelen die hij zelf gelezen heeft, enzovoort. Dus ja, ja dat, is, dat vind ik ook een, een verschraling. Ja, dat, dat zo iemand inderdaad wat verder kijkt dan de, de bekende bestsellers, maar ook eens iemand op een ander spoor zet. Ja, maar dat is ook de taak van een bibliotheek, met name in een periode van ontlezingen en e-books en noem maar op. En zo, dat je het enthousiasme op die manier kwalitatief ook brengt. En dat, dat is onmogelijk. Dan is het puur en alleen, uh, nou ja, laat ik zeggen, ouderwetse afstempelen, meegeven, en ervoor zorgen dat het weer terugkomt. Ja. Uh, dank dat u even naar de telefoon kwam, Thomas Ros. Uh, ik, ik speel de vragen maar gelijk door aan Theodore Dorenlees. Bijgelezen is ook een beetje te glimlachen. Is die uitlevergoeding die blijft in stand? Uh, wij betalen nu leenrechten, zoals alle bibliotheken dat doen. Dus daar verandert helemaal niks aan. Dus als hij heel vaak wordt uitgeleend, krijgt hij daar wat uh, van op zijn rekening. Absoluut. Ja. En dan uh, de lezingen in bibliotheken. Schrijvers worden uitgenodigd om daar een lezing te houden. Ja. Nou, het is jammer dat de heer Ros niet meer aan de telefoon is, want ik had hem graag uitgenodigd om ook in, uh, in onze vestiging straks een lezing te komen geven. Uh, hij blijft daar natuurlijk altijd welkom. Ja. Of dat, dat kan binnen het budget. Als het zo is dat daar een, een behoorlijke vergoeding voor betaald moet worden, dan ja, hangt het er vanaf of dat, dat binnen het budget past. Ja. En dat is zo met alle activiteiten. Als er geen geld is, dan houdt het op. U wilt gewoon eigenlijk wel een beetje met hem onderhandelen. Zo van, nou ja, jij kan een soort promo-praatje voor je boek houden. Als dat dan vaker wordt verkocht, is dat voor jou? En dan moet je bij ons maar een mooie lezing komen geven. Zoiets. Lijkt me een heel goed idee. Ja, nou, Ik hoor het al, dat die bedragen die daarvoor staan... die gaan <laughs> zeker naar beneden. Dan het punt, en dat, dat is wel een belangrijke vraag natuurlijk van hem... goed opgeleid personeel. Een goede chauffeur is nog niet goede bibliothecaris. Uh, dat is absoluut waar. Alleen als je kijkt wat er voor vragen gesteld worden in de bibliobus... Uh, dat is allemaal heel beperkt. Uh, en... Ik zou absoluut willen bestrijden dat onze medewerkers... niet goed kunnen adviseren aan de leerlingen... wat interessante boeken voor ze zouden kunnen zijn. Het zijn mensen die de hele dag op de Bibliobus zitten... die met heel veel kinderen contact hebben... en ook veel volwassenen natuurlijk... Uh, en op die manier best wel weten wat uh, interessante boeken nou, zijn voor de nou, kinderen. Ros maakt zich uh, zeker zijn zorg he, Dat hij zegt van wat er nu in Waterland gebeurt. Nou, ja, beter dan niks natuurlijk. Dus dat, dat, dat heeft, hij ook, heeft hij ook duidelijk gezegd. Maar zegt, dit, dit is natuurlijk voor andere gemeenten een uh, mooie testcase. Van laten wij dat ook maar eens gaan doen. Hebt u al aanvragen gekregen uit de rest van het land? Uh, we zijn met een aantal uh, partijen in gesprek. Uh, zeker. Uh, maar hier geldt hetzelfde voor als in Waterland. Uh, als het geld er niet is om de voorzieningen die er nu zijn in stand te houden... dan kun je wel blijven roepen van ja, maar we moeten en we zullen, et cetera. Maar als het geld er niet is, dan moet de gemeente een keuze maken. En dan denk ik dat het een hele verstandige keuze is... om ervoor te zorgen dat die basisvoorziening van bijvoorbeeld het uitlenen van boeken... nog in stand blijft. En dat wil niet zeggen dat wij dan alleen maar boeken gaan uitlenen. Hè. Natuurlijk zullen de vestigingen in de gemeente Waterland ook een punt blijven voor ontmoeting... Eh, we zullen moeten kijken, maar daar is het nu gewoon nog te vroeg voor om, om daar eh, specifiekere uitspraken over te doen. Wat voor activiteiten we verder kunnen organiseren. Maar wij, zijn daar, wij staan daar absoluut voor open. Ja. Fijn dat u hier was om er even over te praten, meneer Dooreleijs. Hartelijk dank. Graag gedaan. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, vanwege het 100-jarig bestaan van de Gelderse plattelandsjongeren liep verslaggever Ingrid Koning deze hele week mee op de boerderij van de 27-jarige Suzanne uit Aalten. En Ingrid mocht daar koeien melken en zelfs helpen bij het op de wereld zetten van een kalf. En vanmiddag wordt in aanwezigheid van koningin Beatrix dat 100-jarig bestaan gevierd. Ingrid, je bent nu in Toldijk, waar de koningin straks aankomt. Hoe is het daar nu? Je voelt de spanning hier nu al stijgen. Ik zie Susanne de hele tijd op en neer lopen van het restaurant waar ik in nu sta. En de tent waar de koningin straks komt. En ik ben nu ook even in de keuken en daar staat de kok Jurgen naast me. Die nog heel druk bezig is. Ik heb hem even achter het fornuis van vandaag vandaan getrokken. Kan dat heel even? Ja, hoor, ja ik heb wel heel even tijd. We moeten eigenlijk wel een het weather, maar het kan heel even kan. Een uh, grote pand staat hier. Eens even kijken. Oh, wat, staat, wat, wat zit erin? Uh, dat is de koningin voor vanavond. En die krijgen ze straks dus? Uh, ja, of ze ervan neemt, weten we niet, maar daar uh, gaat ze vast van, uh, van genieten. In ieder geval de rest van de gasten. En ben je zenuwachtig voor zo'n meteen? Uh, ja, ik uh, toch wel een gezonde spanning. Ze uh, uh, ja. dus moeten het maar wel lekker vinden. Ja, nou, uh, ja. ik uh, denk, denk dat ze toch nooit meer weer komt eigenlijk. Maar, <laughs> nee, ik, uh, we doen altijd ons best, maar ook voor de koningin. En wat moet ze zeker gaan nemen van al die lekkernijen die hier staan? Uh, we hebben heerlijk stoofbeer, we hebben een stroop met uh, runde En uh, dat is uh, toch wel uh, erg lekker, denk ik. Ik loop nog snel even naar buiten, naar Suzanne en naar de tent waar straks de tentoonstelling is waar de koningin overheen loopt. Suzanne, alles onder controle? Ja, ja, dat lukt nog wel. Wat zien we hier nou precies in de tent? Een uh, tentoonstelling van 100 jaar plattelandsjongerenwerk. En ik zie ook allemaal kleine kinderwagens, wat is dat precies? Um, we hebben van elke 25 jaar hebben we een gedeelte gemaakt en daar hebben we schilderijen, uh, oude foto's, uh, oude kinderwagen uh, waar uh, Beatrix nog in zou uh, gelegen zou kunnen hebben. Wel hetzelfde, dus uh, we hebben van de foto teruggevonden. Um, en voor de rest, uh, ja je ziet vooral veel foto's, uh, natuurlijkboekjes, boekjes, alles wat uh, van uh, 100 jaar geleden tot aan nu. Tot slot, hoe belangrijk zijn die plattelandsjongeren? Ja, ontzettend belangrijk. Die zorgen voor leefbaarheid op het platteland. Als, uh, als wij ons niet, uh, uh, ja, als we samen geen groep vormen, dan uh, lopen ze allemaal een beetje, denk ik... Uh, ja, rond. Weet ze niet wat ze moeten doen. En daarnaast is natuurlijk het belangenbehartigen wat we ook doen voor jonge boeren is ook ontzettend belangrijk. En hoe zie je naar de toekomst als plattelandsjongen? Hoe zie je die nou voor jezelf? Er zijn veel uitdagingen, maar als je maar de uitdaging aan wil gaan, dan uh, kun je overal wel wat van maken. En wat wordt jouw grootste uitdaging? Uh, <laughs> het bedrijf overnemen en uh, dat op een goede manier doen. En is dat makkelijk? Uh, nee, dat zal niet makkelijk worden. Maar uh, um, het is wel iets uh, waar je heel hard voor werkt en waar je heel veel passie voor hebt. Dus dan uh, dat gaat het ook wel goed komen, denk ik. En volgens mij uh, moeten we nu eerst de focus leggen op de koningin, want je kijkt redelijk gestrest. <laughs> ja, laten we maar doen. <laughs> ik ga je helpen. Ja, Ingrid Koning was dat in de Toldijk. Volgende week lopen we mee in een heel andere wereld. Die van de aandelen, de opties en uh, dat soort uh, zaken. Op de financiële beurs dus. De AEX-index. AEX-index. AEX-index. AIX-index, ik bleef even hangen, uh, bestaat de volgende week namelijk 30 jaar. En uh, dat staat dan centraal in de praktijk. Zometeen is er uh, standpunt NL, de stelling. Ik ga hem nog maar een keer voorlezen: nieuwe bezuinigingen zijn nodig om deze crisis op te lossen. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Nu het laatste nieuws. Hier is Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De rechtbank in Den Haag heeft Yvonne Bassebia veroordeeld... tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 8 maanden... voor opruiing tot volkerenmoord in Rwanda. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de 65-jarige Bassebia. Die gold ook voor het medeplegen van moord en oorlogsmisdaden... maar daarvan is de vrouw vrijgesproken. Bij een brand in Nederweert is een nog onbekend aantal varkens omgekomen. De brand in twee stallen brak rond 11 uur vanochtend uit. Politie heeft de A2 bij Nederweert Dus Eindhoven en Maastricht in verband met de brand afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Meer daarover en andere verkeersinformatie zometeen van de ANWB.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 En de acht academische ziekenhuizen stappen af van de plofkip in de warme maaltijden. Als eerst is vandaag het Radboud ziekenhuis in Nijmegen begonnen met scharrelkip... met twee beter levenssterren van de dierenbescherming. De academische ziekenhuizen stoppen vooral met de plofkip... omdat ze het antibioticagebruik in de veeindustrie willen tegengaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. De A2 Eindhoven-Maastricht is in beide richtingen dicht tussen Weert, Noord en Nederweert. Heeft te maken met een brand in een varkenstal naast de weg... Verkeer tussen Eindhoven en Maastricht kan het beste omrijden tussen, uh, via Venlo over de A73 en de A67. Van Maastricht naar Eindhoven staat bij Nederweert nu 4 kilometer. Verder een aanrijding op de A9 Amstelveen richting Diemen... voor het knooppunt Holendrecht 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er was een aanrijding op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knooppunt de Kleinpolderplein en Terbrechtseplein nog 5 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. Door een aanrijding rijden er tussen Utrecht Centraal en driebergen geen treinen. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van den Berg. Om de schatkist op orde te brengen, moet er 4,5 miljard euro bezuinigd worden voor 2014. Een van de uitgelekte kabinetsplannen is een nullijn voor de zorg, oftewel 0% loonsverhoging voor de mensen die onze zieken en bejaarden verzorgen. Ook andere takken van de publieke en semi-publieke sector hoeven niet te rekenen op meer salaris. De zorgwerkers zelf en uh, ook de oppositie die vinden de nullijn geen goed idee. Maar waar anders komen de miljarden vandaan die nodig zijn om die 3%-norm te halen? Is het een goede zaak dat er ook op zorgpersoneel wordt bezuinigd... of krijgt zorgpersoneel nu te weinig betaald voor het harde werk dat zij altijd al doen? Ik praat erover met Marcel Canois, uh, hoogleraar zorgeconomie... is die aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Canois. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes altijd aan het begin van Stap.nl, Daar mag u maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Medisch specialisten moeten inleveren, niet verpleegkundigen. Ja. Met de nullijn wordt de sector nog onaantrekkelijker om in te werken. Ja. Professoren gezondheidseconomie kunnen ook wel op de nullijn. Ja. Ik weet niet of u u daar populair mee maakt bij uw collega's, maar... Nou, dat, dat kan me niet zo verschillen. <laughs> nee, het is wel eerlijk. Uh, elke bezuiniging op de zorg is uit en boze. dat is de stelling. En we zijn benieuwd wat u daar als luisteraar van vindt. Eens of oneens. SMS het naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens. Ik doe dat al met hekje standpunt. Dan kunnen we alles mooi onder elkaar zetten. En dan krijgen we straks een mooie tussenstand ook. Um, wat zegt u over die stelling? Elke bezuiniging op de zorg is uit een boze. Eens of oneens? Oneens. Aha, er kan wel wat bezuinigd worden. zeker. Nou, waar het om gaat is wat je... Wat, wat, wat versta je onder het woord bezuinigen? En daar is namelijk veel misverstand over. Uh, veel economen zeggen je kunt niet bezuinigen. Want dan bezuinig je de economie kapot. En dat kan nu niet meer. Want uh, 3% etcetera, is niet heilig. En het hangt een beetje van af wat je bedoelt. Als je met bezuinigen bedoelt, bezuinigingen à la verpleegsters op de nullijn... of andere type bezuinigingen waar eigenlijk alleen maar koopkracht van mensen mee achteruit gaat... zonder dat je iets wezenlijks doet aan het systeem, dan ben ik het eens. Dan is het niet verstandig om te bezuinigen. Nee. Maar je kunt ook bezuinigen als in geld besparen, maar geld besparen... En tegelijkertijd iets aan de, het systeem doen. Ja. In het geval van de gezondheidszorg zijn er allerlei manieren om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de gezondheid verbeterd wordt. En tegelijkertijd de betaalbaarheid Dus bijvoorbeeld door, door veel efficiënter te werken hier en daar. Efficiënter te werken, maar ja, dat, dat, dat, dat, dat kun je natuurlijk niet afdwingen door dat alleen maar te roepen. Je, je moet dan wel aan concrete maatregelen denken. die, die, die de zorg beter maken en tegelijkertijd goedkoper. Ja. En er zijn er genoeg. Ja. Nou, daar komen we straks uh, gaan we daar uitgebreid even op in. Maar eerst nog even naar dan dat idee wat op dat lijstje stond. Hè. Het is trouwens een uitgelekt lijst, dus we moeten ook nog even echt afwachten of het kabinet ermee komt. Maar toch, het zal niet voor niks op zo'n lijstje verschijnen. Uh, de specifieke bezuiniging, dus dat uh, de nullijn wordt gehanteerd voor verpleegkundigen. Uh, u zegt ook, ja, dat kan eigenlijk niet, het, het is al onaantrekkelijk om in die sector te werken. Zwaar werk, hard werk, wordt al niet heel dik betaald... en dan wordt het nu alleen nog maar onaantrekkelijker lijkt het. Uh, nou, dat heb ik niet gezegd. Ik moest ja en nee op een stelling beantwoorden. Beant uh, en ik vond het een eerder een ja dan een nee. Oké, okay, nou, maar leg je maar, het dan eens wat meer uit. <coughs> ja, nou, ik vind het een, uh, Ten eerste vind ik het een armzalige maatregel. Want uh, behalve dat het kabinet niet gaat over de lonen van verpleegkundigen... Uh, is het ook? Uh, het klinkt het een beetje als paniekvoetbal. De CPB-cijfers komen uit. Help, we moeten even snel wat geld vinden. Er zijn een hoop verpleegkundigen in dit land. Nou, weet je wat, laten we maar even een pleidooi doen uh, dat ze wat moeten inleveren. Vanuit welk perspectief zegt men dat dan? Ja. Alleen maar vanuit het perspectief om zo snel mogelijk wat geld binnen te harken. Omdat het een maar grote groep is omdat het een grote groep is. En zijn er aanwijzingen dat deze mensen worden overbetaald? Zoals in de banksector. Minister Dijsselbloem riep daar ook op om iets aan die CAO's te doen. Maar daar hoort een verhaal bij. Mm. Daar hoort een verhaal bij dat dat een sector is die, uh, ja, die wel risico's loopt als het goed gaat. En als het verkeerd gaat de kosten op de maatschappij afwentelen. Mm. Maar dat geldt voor verpleegkundigen in het geheel niet. Dus daar heb je helemaal geen case als kabinet om te zeggen van nou jongens leveren jullie nee. maar wat in. Want, het, want, want de cijfertjes vallen wat tegen. Weet u eigenlijk hoe dat ten opzichte van het buitenland is? Uh, wat betreft de betaling in de, in de zorg? Ik ken de recente cijfers niet. Er is wel een tijdje geleden onderzoek naar gedaan. Uh, waarbij verpleegkundigen in dit land er in ieder geval niet uh, duidelijk meer verdienen dan in de ons omringende landen. Nee. Dus, dus, dus de, en dat heb ik ook helemaal niet als argument horen noemen. Nee. Ik denk dat dat ook niet het geval is. Maar u bekijkt het ook macro-economischer en zegt eigenlijk van... ja, die mensen, uh, die vele mensen die in die zorg werken en dus straks minder te besteden krijgen... die gaan het ook minder uitgeven. En eigenlijk is dat voor de hele economie dus veel slechter. Ja, als daar, als daar niet een visie tegenover staat... hoe we de zorg, uh, hoe het zorgsysteem beter gaan inrichten... dan staat er dus ook niets tegenover. Nee. Nee. Je kunt pas zeggen dat bezuinigingen... Zinvol zijn als er iets tegenover staat. Maatschappelijke baat tegenover. Als je alleen maar iets van mensen afpakt en er staat niets tegenover. Dan is dat een lompe bezuiniging waar je niets aan hebt. Ja. En daar gaat, ook, daar gaat niemand zijn handen voor op elkaar krijgen. Er zullen ongetwijfeld, we gaan dat straks met de telefoontjes ook wel merken. mensen zeggen die zeggen ja, dan pak dan die artsen maar aan, en die specialisten. Want die hebben genoeg uh, geld. En dan kan je daar wel beter wat vandaan halen. Nou, er zijn ook wel een paar nuanceringen bij te plaatsen. Het is waar dat uh, artsen en specialisten. Uh, wel uh, relatief veel verdienen in Nederland. Hoewel uh, was dat zelf ontkennen, maar ik denk dat ze niet gelijk hebben. Uh, maar er zijn twee, twee nuanceringen bij te plaatsen. Ten eerste wordt er al het nodige aan gedaan. Er zijn er al concrete afspraken gemaakt tussen het kabinet en bijvoorbeeld medische specialisten. En dan kan je niet zomaar uh, bij het eerste het beste cijfertje van het CPB die afspraken ongedaan maken. En ten tweede zijn er natuurlijk ook relatief minder van. Dus als het alleen maar gaat om de hoeveelheid geld wat er in de schatkist moest belan moet belanden... Dan, uh, dan zet dat iets minder zoden aan de dijk. Dus maar in, de, in beide gevallen vind ik het armzalige discussies. Want het gaat alleen maar om schuiven met geld. Ja. Um, goed, nou, het kabinet moet hoe dan ook besparen. Dus heel veel mensen zullen zeggen... Ja, iedereen zal wat moeten inleveren, dus ook de mensen in de zorg. Ja, maar het gaat er dus nogmaals niet om om alleen maar inleven versus niet inleven. Dat is een armzalige discussie. Dat gaat om van, uh, jij geldt bij en jij geldt eraf. Mm. Waar het om gaat is, kijk, als we kijken wat nou de, de drijfveer van deze bezuinigingen... is die 3%-norm van de Europese Commissie. Ja. Nou, wat zegt de Europese Commissie? Nou, die 3%-norm is niet heilig... Uh, je mag er best overheen. Maar dan moeten daar serieuze hervormingen tegenover staan. Nou, wat doe je dus als kabinet? Je gaat serieuze hervormingen doorvoeren. Want die moet je toch doen. Omdat uh, de sector daarvan beter wordt. En de kwaliteit van de dienstverlening gaat erop vooruit. En tegelijkertijd mag dat ook van Brussel. Ja. Nou, dan zit je dus in een situatie die aanzienlijk beter is. Dan van, oh god, het moet van Brussel. Laten we maar eens wat verpleegkundigen gaan plukken. Ja. U zegt eigenlijk van, maak nou eens een... een... Pardon. Nou, zo moet ik zelf nog gebruik maken van de zorg. Even een slok water. Mm. Het zou dan wel overbodige zorg zijn, zou het horen. Nee, een slokje water is voldoende, inderdaad. Ja, nee, u, u zegt eigenlijk van... maak dan inderdaad een zorgplan over de langere termijn... waar je nou ja, inderdaad efficiënter in kan werken... en waar je veel meer uiteindelijk per saldo geld mee op de wal haalt. Ja, meer, zonder dat dat uh, individuen schaadt. En sterker nog, waar, waar patiënten uiteindelijk beter van worden. Ja. Laten we eens dan kijken, want binnen de zorg is dus van alles mogelijk nog, zegt u... om in ieder geval te besparen, te bezuinigen. Ja, dat, wat voor woord je er dan ook voor gebruikt. Noem eens wat van die dingen dan. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou... Wat er onder andere kan gebeuren is dat het medicijngebruik in uh, vooral de geestelijke gezondheidszorg teruggedrongen wordt. Daar wordt gewoon te veel geslikt en er wordt te snel diagnose gesteld van modieuze ziektes als ADHD. Als ik dat zeg krijg ik altijd boze e-mails van mensen. Nou, ja, Ik snap best dat uh, dat, dat vervelend is. Uh, uh, ik weet er alles van. Maar uh, dat wil niet zeggen dat medicijnen altijd juist zijn en dat iedereen die druk is ADHD heeft. Um, dat is één categorie waar eigenlijk wel vrij veel geld in omgaat. Hoeveel geld kunnen we daarmee besparen? Nou, dat heb ik allemaal niet uitgerekend. En uh, wat grappig uh, van de maatregelen die ik voorstel, is dat sommige van de besparingen ook niet zo makkelijk uitrekenen zijn. En dan kom je een beetje weer in een andere discussie terecht. Want als het niet uitrekenen is, terwijl het wel gewoon duidelijk is dat het iets bespaart en dat het de goede richting op gaat en dat patiënten er beter van worden, dan wordt het vaak op nul gezet, want dan vinden we het te ingewikkeld. Past niet in het model mm -hmm. van het CPB. En dan doen we het maar niet. Maar dat ja. is toch eigenlijk ook heel raar. Nou, over medicering, heb ik genoteerd. Die, die, daar ja, kunnen over we medicering. Is nummer één. Nou, en dan hebben we nog eens zoiets als oorsmeergate. Ik weet niet of alle luisteraars daarvan op de hoogte zijn. De <laughs> dure een, behandelingen, zeg ik even. Dat wa was een affaire waarbij een hele eenvoudige handeling werd verricht, die maar een paar euro kostte, waar vervolgens honderden euro's werd gedeclareerd. Dat is het topje van de ijsberg. Dat gebeurt helaas te vaak. En dat betekent gewoon dat we met z'n allen. Uh, veel te veel geld betalen voor handelingen die wel moeten verricht worden, maar die niet zoveel geld kosten. Ja, dus wordt behandelingen. Patiënt, er wordt geen patiënt, slechter van onnodige diagnosticering, de creatieve boekhouding. En uh, uh, daar, daar, ja, ja. Da, daar moet echt hard voor hard ingegrepen worden. En niet pas als het in de, in de media verschijnt. Ja. Ook onnodige behandelingen worden hier nog veel gedaan? worden ook wel onnodige behandelingen gedaan, maar dat is een subtielere discussie. Omdat het niet altijd van tevoren makkelijk te bepalen is wat een onnodige behandeling is. Dus als, als een arts naar eer en geweten bepaalde diagnoses stelt en een behandeling voorschrijft en die blijkt achteraf... Uh, wellicht onnodig geweest zijn, dan kan dat wijzen op uh, incompetentie, maar het kan ook wijzen op toeval of pech. En uh, ja, dan moet je het wel een beetje voorzichtig mee zijn, voordat je alles daar op één hoop gooit en zegt dat dat allemaal maar afgeschaft moet worden. Ja. Uh, u, ik begrijp dat u bezig bent een boek te schrijven. Hè? En, uh, ja. Dat gaat eigenlijk over het versimpelen van de toezicht ook in de zorg. Ja, dat gaat over versimpelen van toezicht ook bij banken. Want er uh, is een, een grappige parallel tussen banken en toezicht. Uh, die werelden worden steeds complexer. Hè. Die banken die verzinnen steeds ingewikkeldere producten uh, waar niemand meer een touw aan kan vastknopen. En in de zorg wordt ook alles steeds complexer. Uh, er is geen uh, ziekenhuisbestuurder uh, die zijn eigen begroting snapt, omdat het gewoon de financiering van een ziekenhuis veel te ingewikkeld is. En dat betekent dat we de prikkel hebben, en de Kamerleden hebben ook een prikkel, om als dingen complexer worden, dan gaan we ook het toezicht complexer maken. U nou, kan nu een lijst noemen van uh, toezichthouders in de zorg. En kan er de halve uitzending mee vullen met die lijst? Dat zult u niet willen. Het zijn er echt extreem veel. Het zijn er meer dan 30. Dat kunnen er wel wat... wat minder zijn en dat levert ook een hoop geld op. Nou, bij al die toezichthouders is wel een verhaal. En dat is ook een beetje. Het is niet zo dat die mensen uit hun neus zitten te eten. of dat ze totaal nutteloos zijn. Maar het, ge het loopt gewoon uit de hand. De oplossing voor complexere zorg is niet complexer toezicht. Het is eenvoudiger toezicht. En ik geloof dus heel erg, en dat geldt zowel in de bankenwereld als in de zorg, voor het systeem high trust, high penalty. En wat betekent en dat? High trust betekent, het zijn allemaal professionals. We hebben vertrouwen in dat artsen hun werk goed doen of verpleegkundigen hun werk goed doen. En dus we geven ze veel ruimte binnen bepaalde grenzen om hun werk te doen. En als ze misbruik maken van de vrijheid die geboden is, ze dus hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen, ja, dan moet we wel even een bijl vallen. Dus dan krijgen ze ook een hoge straf? Ja, en wat je nu ziet in de bankenwereld is, is high trust no penalty. Dus die, die komen weg met alles. En in de zorg is er low trust no penalty. Uh, we, we vertrouwen ze niet en daarom tuigen we een geweldig bouwwerk van toezicht op. Met, oh. met talloze toezichthouders die allemaal extreem gedetailleerde regels hebben. Waardoor niemand meer een touw aan kan vastknopen. En vervolgens, als er iets gebeurt, dan, uh, ja, dan moeten er, er werkelijk wel dooi vallen voordat de inspectie ingrijpt. Ja. Nou, ik hoop dat ze meeluisteren daarna. Want u hebt een heel lijstje gegeven. En daar valt dus een hoop geld nog te halen. Uh, dus binnen ja, ik... de zorg zelfs, uh, We gaan eens kijken wat onze luisterers vinden. Ik hoop dat u even mee wilt blijven luisteren. Dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Marcel Canois, is hoogleraar. Zorgeconomie aan de Universiteit van Tilburg. Kijk even wat er op de site gebeurt. Altijd een mooie aftrap voor de discussie. Bijna 1100 mensen gestemd. 65% is het eens met de stelling, 35% oneens. En die stelling luidt dus: elke bezuiniging op de zorg is uit Den Boze. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Marge Nijmeijer. Ik ben zelf verpleegkundige, ik ben nachthoofd in een verpleeghuis en ik ben het vanzelfsprekend eens met de stelling. Um, onze bewoners in verpleeghuizen die zitten echt aan hun, uh, aan hun max. Zij hebben eigenlijk niks meer om uh, nog bij te zetten. En ik hoorde die meneer net zeggen tegenover een bezuinigingsmaatregeling. Er moet altijd iets staan. Nou, in de zorg werkt het omgekeerd. Er komt uh, voor verpleegkundigen en verzorgenden niets bij aan salaris of aan extraatjes. Maar wel moeten zij uh, steeds meer werk gaan verrichten. Mm -hmm. Er komen steeds meer regels, we moeten aan steeds meer eisen voldoen. ...met steeds minder mensen en met steeds minder gekwalificeerde mensen. Ja. Dat is de boodschap in het kort. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Rob Meijer. Rob, zeg maar. Um, ja, het is volgende. Ik ben het uh, helemaal met uw gast eens. Maar uh, je eerste opmerking tegen die gast, nou, je zal je niet geliefd maken. Dat is, uh, dat is ook juist. Ik vind wel dat er een bepaalde uh, uh, bezuiniging in de zorg kan. En waarom vind ik dat? Uh, om deze reden dat toen ze uiteindelijk leaseauto's zo gingen maken... dat als ze zuiniger zouden rijden en minder route uit zouden stoten... en dan 14% bijtelling... dan was er alleen een prikkel om die auto's te maken. En toen kwamen ze er. Ja. En zo is het ook in de zorg. Er moet minder gepraat worden. En dat geld wat nu versproken en verpraat wordt... moet aan die mevrouw die net voor mij was gegeven worden... om meer handen aan het bed te krijgen. En dat is eigenlijk... Het oude fortuinverhaal, maar daar is ook niet naar geluisterd. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met Klaar Rozennaal. Ik vind niet dat aan de kant van de zorg... en van de mensen die zorg ontvangen, dan nog iets af kan. Want alles wat er af kan, dat, dat is werkelijk ten koste van de patiënten... en de mensen die er werken, kan niet meer. Maar de ziektekostenverzekeraars zelf die zouden eigenlijk eens hand in eigen boezem moeten steken... want die zijn zo ontzettend zuinig, bijvoorbeeld met medicatie... dat je er ziek van kan worden. En op het moment dat je het meldt, ben je toch verplicht medicijnen te slikken... waar je misschien ziek van wordt. Mm. Als je gevoeligheid hebt voor hulpstoffen... dan um, kan je dat zelf niet controleren, want het staat niet in de bijsluiter. Dan moet je de apotheker voor inschakelen. En mm. de ene apotheker heeft daar tijd voor en de andere niet. Verder zitten er ongeveer twintig hulpstoffen in iedere medicatie en dat verschilt en dat ook komt overeen, dus dat weet je niet. Ik krijg bijvoorbeeld netelroos, maar waarvan weet ik niet. En er is nu al een keer door specialisten naar gekeken, die kwamen er niet uit. En nu, dat is al een paar jaar geleden, nu gaat dat opnieuw gebeuren en ik hoop dat er nu wat uitkomt. Maar, maar u zegt in, kort even, want voordat als, we... Als, als, en vertrouwen, en dat ben ik met de spreker eens. Ik vond het heel leuk dat ik het woord vertrouwen weer hoorde. Als er weer vertrouwen terugkomt in de artsen, in de patiënten, in de apothekers. Ja. dan wordt er niet onnodig uh, goedkope medicatie gegeven nee. waar je ziek van wordt. Nee. Want van een ander goedkoop middel kan je ziek worden. en van het andere goedkope middel, ja. dat valt dan lekker. En dan moeten ze dan gewoon het vertrouwen weer terug hebben okay. dat de patiënt weer terugkomt. Punt is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met de Achterhoek. Um, ik ben het eens en ik ben het oneens. Ik ben het ermee eens dat ze bezuinigd gaan worden als men zegt van: wij gaan uh, de hoge salarissen aanpakken, wij gaan bijvoorbeeld uh, artsen en chirurgen niet meer per uh, verrichting betalen, maar wij gaan ze vast salaris betalen. Dan zeg ik: ja, daar zou je op kunnen bezuinigen. Uh, verplegend personeel op de nullijn. Nou, ambtenaren en dergelijke zitten al jarenlang op de nullijn en dat leidt alleen maar tot een verslechtering van de economie, want je hebt niks meer om uit te geven. Ja. Als je ook nog ander personeel ook op die nullijn gaat zitten, dan houden we straks helemaal niks over. Eh, over en komen we zeker niet bij die 3% in de, in de buurt. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Als u zegt van ik ga bezuinigen op de verpleeghuizen zoals men nu wil, Er worden heel veel verpleeghuizen gaan gesloten worden. Indicaties worden omhoog geschroefd zodat die worden zwaarder gemaakt. Dat men zegt van nou daar heeft u allemaal geen recht meer op, u gaat maar huis en u gaat maar naar de mantelzorg toe. Dan uh, vind ik nee, dan mag je niet meer bezuinigen. Nee. Want daar Wa is al meer dan genoeg bezuinigd. Wanneer wel nog even heel kort? Wel, als je zegt van ik ga uh, artsen uh, ja, een vast bedrag betalen bijvoorbeeld. En niet meer per verrichting. Ja. Hoge bonussen, hoge managersalaris weg. Wanneer niet aan het verplegend personeel. Ja. En als u op de nullijn gaat zitten. Dank u gaat. wel, Stampertnl. Goedemiddag. Ik gebrek met de heer Van Rest uit een helder. Ik probeer het helder te zeggen. Ik ben oud, dus ik ben voor, maar... Hoe wil men dat tegenhouden? Jonge, rijke, gezonde beslissen over uh, zieken. Dus geen ervaringsdeskundigen die die beslissingen nemen. En dan in een maatschappij die weer naar alleen macht van een onverdraagzame maatschappij streeft. Uh, vroeger noemde men dat fascisme. Mm. We hebben helemaal geen rekening meer met elkaar. Zeker niet met de ouderen of met zieken. Of... Uh, Mensen die ja. debiel zijn of hoe je dat noemt. Ja, ja, nee, Oké, okay, dank u wel. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Baarda, Rotterdam. De huidige medische zorg wordt gekenmerkt door twee dingen. Technologie en commercie. En de kosten daarvan zullen dus blijven stijgen. Men kan er de helft van zijn inkomen ten slotte aan uitgeven. En dan is het nog niet genoeg, dat blijft doorgaan. Dus dit is een doodlopende weg. Mijn zin is er een koersverandering nodig, een principiële koersverandering. Dat wil zeggen een heroriëntatie op de natuur en op de geest. Mm. De natuur die zoveel mogelijkheden biedt in de natuurgeneeswijze en tal van therapieën... die onbenut blijven en ononderzocht worden, onbeproefd blijven. En de oriëntatie op de geest, de factor die in de medische zorg tegenwoordig over het hoofd wordt gezien. Dat er een geweldige krachtbron is in de geest, de goddelijke geest... Die wil gespiegeld wordt in de menselijke geest... waar men op kan vertrouwen, waar men kracht uit kan putten... om zich boven de ziekten te plaatsen. Natuurlijk in combinatie met behandeling. Uh -huh. Maar deze heroriëntatie lijkt mij wezenlijk en uh, noodzakelijk. Ja. Dank u wel, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Jan Edens. Ik denk dat er veel bezuinigd kan worden... in de kosten van de gezondheidszorg... als de patiënt daar de kosten kent. Als ik bel voor het een of ander iets dan weet degene die me een hulpmiddel kan voorschrijven of sturen... weet niet wat het kost. De verzekering betaalt toch? Ja. En ik denk ook dat als iedereen ook een bijdrage moet geven... voor de zorg en de dingen die hij krijgt... procentueel afhankelijk van je inkomen enzovoort... Maar dan komt het ook anders. Dan zie je de prijs en dan weet je van... hé, hey, ja. dat gaat mij ook 20 euro kosten. Dan, dan ga je minder snel misschien ook. Minder snel. Ja. Ja. Dank u wel voor het bellen, meneer. Ja, uh, ja de inkomensafhankelijke zorgpremie, daar hebben we al een hele discussies over gevoerd. Uh, misschien moeten we dat nu niet overdoen. Ik ga terug naar Marcel Canois, die heeft meegeluisterd... als hoogleraar zorgeconomie aan de Universiteit van Tilburg. Uh, en wat, de hoofdeconomie Dat heb ik wel vergeten. Wat vindt u van de reacties? Ja, nou, dat, dat, die, die kun je niet, die, niet allemaal op één hoop gooien natuurlijk. Uh, maar er zaten een aantal uh, zinnige punten bij, denk ik. Um, men zegt ook, er moet gewoon minder. Maar eigenlijk is dat ook een beetje wat u zei, uh, onder het kopje toezicht. Uh, die meneer die zei, er wordt heel veel gepraat. Uh, mensen die voortdurend vergaderen. En die, dat, dat, die tijd en die, dat geld wat daarvoor uh, weggaat, kan je veel beter benutten... om handen aan het bed te krijgen. Ja, het is een... Op zich is dat wel waar, alleen je moet natuurlijk wel een visie hebben over hoe je dat toezicht dan wel vormgeeft. Want het afschaffen van al die toezichthouders, dat is natuurlijk geen oplossing. Die zijn er op zich niet voor niets, zoals ik al eerder zei. Mm -hmm. Alleen ik denk dat het veel simpeler moet. En dus in die zin, uh, de richting waarin hij denkt, is denk ik wel correct. Maar je moet wel eerst even zeggen van, hoe gaan we dat dan doen? Ja. Dat, uh, uh, dat versimpelde toezicht. Ik hoorde ook iemand zeggen, um, een patiënt moet de kosten kennen. Dat is een terecht punt. Uh, je, je bespaart er geen miljarden mee, maar het is wel een valide punt dat op dit moment toch nog heel vaak patiënten denken dat de gezondheidszorg gratis is of dat de verzekeraar het toch wel betaalt. En het is wel zinvol om die kostenbewustzijn van patiënten wat te vergroten, zelfs ja. als ze het zelf niet betalen. Uh, de verzekeraars worden nog genoemd, hè? die zouden ook een, een, een positieve rol kunnen spelen. Nou, ik, ja dat... Dat snap ik eigenlijk niet zo, want uh, we hebben in 2006 een nieuw systeem waarin de verzekeraars uh, ja, een, een centrale rol uh, toebedeeld kregen. Nou, die hebben ze jarenlang eigenlijk niet zo goed weten waar te maken. Maar juist de laatste jaar, twee jaar, begint dat een beetje te draaien. Je ziet steeds scherpe onderhandelingen tussen verzekeraars. En ziekenhuizen en je ziet ook dat de premies niet meer stijgen. En dus uh, aan, de, aan, aan die kant denk ik dat je nou niet uh, het eerste moet kijken om wat te doen. Ja. Als ik, ik, ik zit nog steeds met het lijstje wat u daar straks... voordat we naar de Belles gingen uh, opzonde, hè, en met, met een hele mooie uitleg erbij. Uh, hoe kan het toch dat, uh, dat we dan blijkbaar, of tenminste onze politici... Uh, toch in, in die oude reflexen schieten voortdurend... en niet eens een keer uh, nou ja, daar overheen willen stappen... En, en gewoon eens naar hele nieuwe zaken willen kijken? Nou, daar is wel een reden voor. Het is vooral een politieke reden. Kijk, de... Wat meer fundamentelere ingrepen in de zorg. Die gaan vast. Uh, sorry, die gaan pas aantikken op de iets langere termijn. Hè, het, is, het is niet zo dat met al die maatregelen je meteen uh, morgen uh, geld binnenhaalt. Zij willen korte, ze dan korte termijnwerk uh, willen zij leveren. Ja, en er worden ze ook wel een beetje toe aangespoord. Uh, want uh, hè, dan moeten dan uh, op, op korte termijn komt de minister van Financiën dan langs en die wil even geld zien. En ik denk dat, dat je daar gewoon uh, ook richting Brussel... Uh, kun je gewoon heel goed aankomen met een verhaal ja. dat je zegt van... nou, ik, die 3% die ga ik niet halen, maar dit pakket staat er tegenover. Op ja. termijn is mijn begroting gewoon uh, solide. Ja. En dan gaat Brussel dat gewoon goed vinden. Ja. en dus, dus mag ook Brussel niet als excuus gebruikt worden om dit soort dingen niet te doen. Nee. Dank dat u meedeed in Stam.nl. Marcel Canua, um, hoogleraar zorg-economie... Universiteit van Tilburg en um, hij is ook nog hoofd-econoom. Uh, van de Ja, van de ja, natuurlijk. Uh, ik verwijs naar onze site als u, uh, als u daar nog wilt stemmen. Dat kan namelijk. Houd de radio aan... want zometeen na twee is er vrijdagmiddag live vanuit Amsterdam. Jan Mom voor de onderwerpen. Joop Daalmer komt langs, hij is van de Raad voor Cultuur tegenwoordig... en is de Nederlandse Museumwereld en eigenlijk de hele kunstwereld... wel een beetje aan het opschudden. Rob de Wijk over een vrijgeleide voor Assad. Peter Heerschop is gastrecensent onder meer over Herman Brusselmans. Barend Justus van Nul, heel veel satire met onder andere Sanne Wallis de Vries. En de lente begint dus wij nodigen Joris Lintzen en zijn karamba uit. Altijd leuk. Zometeen dus vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettig weekend vast. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer... En CRV. Dan kom je tot twee dingen. Two. Joh, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Hoe veilig voelen we ons in Nederland? Op de dag dat de veiligheidsmonitor verschijnt, praat twee dingen met oud-korpschef en politicus Rob Hessing. Zero tolerance, niets meer accepteren, voor elk vergrijp, ook als we schuin oversteken, pak pakken afgelopen. Oud-korpschef Rob Hessing over ferme standpunten en de kwetsbare kanten van het leven.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 Dit is Radio 1.